Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden duizenden immigranten illegaal vastgezet. Dat hebben honderden rechters in de VS geoordeeld. zo blijkt uit een analyse van rechtbankdossiers door persbureau Reuters. Het gaat om zeker 4400 zaken waarbij immigranten, zoals volgens de rechtbanken, onterecht zijn vastgehouden. In de meeste gevallen ging het over mensen die vast zaten gedurende hun uitzettingsprocedure. Voorheen konden zij in aanmerking komen om op borgtocht vrij te komen... terwijl hun zaak liep bij de immigratierechter.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 Navalny overleed twee jaar geleden in een strafkolonie. De Europese landen willen Rusland op termijn aansprakelijk stellen voor zijn dood. De problemen op het spoor bij Utrecht door een kapotte bovenleiding zijn nog groter dan gedacht. De herstelwerkzaamheden duren zeker tot half negen. Er rijden minder treinen naar Arnhem en Den Bosch. Intussen Schiphol en Utrecht rijden geen intercities. Gisteren brak een bovenleiding bij Utrecht. Een trein raakte vervolgens een loshangend deel daarvan.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 Even een schuifje openzetten van Rendel, kijken of je aan het uh, meest is. Ja, absoluut. Ja, de emotions, <laughs> hè? En uh, ja, oh, joh, wat ben jij in een romantische bui, Rendel? Nou, ja, <laughs> ja, dat ben. Ik, maar, dat ben ik... Ja, ik, ik, ik, laat ik, zo zeggen. ik ben totaal geen romanticus. Dat kan ik echt helemaal niet. Maar ik ben gewoon uh, 365 per jaar verliefd. dat is nog goed. Ja, maar, uh, nee. Beter. nee, dat heb dat je mooi geschreven bezig. op Facebook. Want daar, uh, ja, ja, daar heb ik het dan over. Over ja. Valentijnsdag. Gewoon 365 uh, dagen per jaar Valentijnsdag. Ja, maar waar, waar moeten we het in één dag vieren, jongens? Dan moet je gewoon het hele jaar doen. Klaar. Dat ja. is altijd goed. Ja, toch? Nou, ja, dat doe dat je, je zeker blijven. goed. Maar dit, dit was wel goed. om Volgens mij in deze tijd dat deze jongens gewoon aan de top stonden in de... In de muziek, uh, waar, waar, waar, ik denk dat ik een krum op mijn kop. Wauw, ja, ja. <laughs> <laughs> wow, ja, dat is een hele tijd geleden, ja, voor mij een een ook hoor. Maar, uh, ja, een hele tijd geleden, absoluut, absoluut. Ja, nou, ja mooie tijd, daarom draaide ik hem ook eigenlijk, hè. Denk, ja. die sluit wel een beetje aan, ook op uh, de post uh, die jij op uh, Facebook had gedaan. Hey, we gaan het hebben over uh, de ja, de, ja. Of de, de testdagen.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 heel hard druk bezig zijn om meer vermogen eruit te halen, maar voornamelijk in alle uh, ja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 Uh, Esther Martin dat noemt die al natuurlijk. En, uh... Ja, Williams. Williams is een heel groot probleem is natuurlijk al. cat lekker jongens. Uh, ha -ha er ook achteraan. Uh, Alpine gaat niet lekker. Uh, dus zijn uh, we een aantal. Uh, Alpine. Uh, Audi?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 Dat, dat kan bijna gewoon niet. Dan weet je gewoon dat je ook nu al een verloren wedstrijd hebt. Ja, maar we waren blij dat we op een gegeven moment... een veld hadden wat dicht bij elkaar zat. Want we kende dat natuurlijk wel... dat sommige, sommige teams twee keer gelapt werden tijdens een race. Ja, maar het is wel zo dat in de wedstrijd... is het natuurlijk altijd nog al even anders dan nu. Hè. Of tijdens trainingen. Maar ja, we hebben het meegemaakt. Hè. 18 auto's binnen een seconde.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 Er uh, wordt echt veel, veel harder gereden. We, ze hebben al geloof ik een topsnelheid van 360 km per uur gezien. Maar de bochtensnelheid, ja, als die 60, 70 kilometer langzamer is, ja, dan, dan weet je gewoon dat het gewoon uiteindelijk toch een beetje dezelfde rondjes gaan worden. Moet ja, zien. Ja, Nou ja, het is uh, niet fijn, uh, niet fijn uh, vooruitzicht uh, dit. Uh.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 Ze gingen de Formule 1 in met de doelstelling kampioen worden. Nou, dat is, dat is volgens mij best wel gelukt. Zeker weten. Uh,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 in de Formule 1 verdienen de rijders enorm veel geld. Daar moest ik Glenda Nors wel gelijk in geven. Jongens, we worden hiervoor betaald. We moeten niet zeuren. Klaar. Want ze krijgen natuurlijk een bak geld. Dat gaan ze in geen één andere race gaan ze dat, uh, krijgen. Helemaal dus, waar. Uh, helemaal waar. Weet maar weet het plezier moet er ook blijven. Ja, maar, maar als je achter de stuur zit en je zit zelf te rijden en je denkt, wat doe ik hier? Ja, dan heb ik wel zoiets van, dan, uh, ik wil weer competitie. Daar gaat het in principe om. Ik wil niet alleen op mijn meter hoeven te kijken van wat heb ik hier in mijn batterij of te te krijgen van de zijkant. Je moet nu van je gas af, want dan kan je batterijpakket opladen. Ja, dat heeft helemaal niks meer met autosport te maken. Nee, je moet, helemaal niet uh, eens. Helemaal helemaal niks. Moet nee. Dan moet je lekker uh, lange afstandwedstrijden rijden. Die zijn tegenwoordig trouwens. En een 24 uur volle man jongens is tegenwoordig gesprint het vrij. Dat is van begin tot eind vol gas klaar. Maar <lacht> dat wordt helemaal niet gespaard. Nee, gaaf, dus, gaaf.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 Tussendoor, en uh, ik geloof dat het zo'n vijf uur uh, dat het einde uh, wedstrijd is. En uh, daar zijn 32 teams zijn uh, ook lekker rondjes aan het draaien. Volgens mij in een zonnetje op Zandvoort. Want hier, ik zit in Amsterdam op Tonic, daar is het prachtig weer. Ik, vol, vol, volgens mij hebben jullie ook. Ja, we hebben het hele dag al mooi weer. Dus, uh... nou, dus uh, dat is hartstikke leuk. En uh, ik geloof dat daar wel uh, het team van ndm op Tonic wel uh, de top 4 een beetje. Uh... Uh, uh, het, uh, ik, heb de, de, straks, ik heb een uurtje geleden gekeken. Toen waren de jongens in MDM met uh, allemaal BMW's. Die lagen op kop. En uh, dat zal straks wel om uur vijf... Uh, zal er ook weer een uh, dik feestje gevierd gaan worden. Door een paar rijders. Dus dat is sowieso leuk. Want de Nationale Autosport is dus al druk bezig. Hè? Ja, we, nou dat, uh, en mooi op Zandvoort. Zo wordt het Sandvoort, ook. Tijdens Valentijn. dus Tijdens het zal, uh, Valentijn. Worden. En, en morgen <laughs> ja, mogen ja, we even ja. kijken of ze nog bandensporen achtergelaten hebben. Want dan is de winter walk weer uh, hier. Ja. Ja, je mag morgen op Zandvoort lopen. Ja, ja. ja, ja, ja. ben je er morgen bij? Of ja, ik, niet? Zit er over te, ik zit erover te denken. Uh, we zijn, uh, mijn meisje en ik zijn altijd uh, serieus ziek geweest. En we hebben eigenlijk we moeten even de frisse lucht in. Ja. Nou, in Zandvoort uh, is dat toch wel heel veel lekker om even lekker een stukje te gaan lopen. Ja, dus, uh, ja zeker. En dan even een lekkere box halen bij uh, de Mickey's. Ja, dat gaat hem goedkomen. Ja. Nee, dat is morgen. Ja, ja, ver, vergeet je, je alleen is... niet uh, aan te melden op de website.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 En nou. uh, ma maak er verder een mooie, uh, mooie dag van. Nou, jullie ja, gewoon iedereen een heerlijke weekend. Zullen we dat gewoon doen? Gaan we, op... gaan we doen, gaan we doen. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Hoi. En tot volgende week, Rendel. Hoi, hoi. hoi.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 No The And I hope it's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 ik uh, ben met Sandra even naar boven gegaan. Naar een van de kleine zaaltjes die uh, de Krocht tegenwoordig ook krijgt. Ja. Dus uh, ja, daar, daar ja, dat had jij ongevraagd. Ja, zeker, een... wat, ja. Sandra... zeker wat Sandra Lisseberg. Daar hebben we het dan over. Zij ja, zit in de... we hebben van de rechter op tv gezien, hè? Ja, we hebben het gezien. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Ja, Nee, maar zij zit er in de organisatie van uh, ja, deze, de, deze opening van het uh, theater De Krocht...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 4 oktober was dat uh, dierendag of zo? Ik geloof het wel, hè? <tie> ja. Dus, dus van, de, van die dierendag zijn we naar de Valentijnsdag gegaan. Sorry, maar toen was, uh, was het gebouw... was het niet de bedoeling om dat helemaal te versieren met hondenbotten. <tie> dat, dan, dat, dat, <tie> dat, dat was het <tie> wel versierd met mooie harten en bloemen... en harten aan de zijkant. En op, de, op het toneel staan ook prachtige banieren.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 Nou, hartstikke mooi. Sandra, dankjewel ook voor uh, je inzet weer uh, namens uh, alle inwoners. Dat weet ik gewoon zeker. En uh, ja, ga, vanavond ben je er ook nog, neem ik aan. Uh, ga je het feest uh, toch uh, mee vieren? Ik heb uh, een uitnodiging gekregen, maar volgens mij hoeft dat ook niet. Iedereen is welkom vanavond. Uh, ja, dus ik, uh, ik denk dan dat ik even ga kijken. Nou, heel veel plezier en dankjewel even voor je tijd. Jij ook, bedankt Rob. Oké, okay, hoi. Dat was Sandra Liesenberg, dus de speaker van de, van de dag, Richard. Ja. Ja, ja, zeker weten. Nou, Fred is ook aangeschoven. Hallo, Fred. Hij is er weer. Ja, we zijn er weer. Hé, goedemiddag. Goed om je stem weer te horen. Ja. En wat ga je zo meteen in uh, Entertainment voor nou jullie ja, allemaal we doen? We zijn uh, in afwachting van onze uh, ja, ja, mede-collega met voor uh, Vial, uh, Devin Donnevan. Aha, kijk. Ja, en, uh, ja, zijn nieuwe single. Hè. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja. Dus, oh, oh ja, <laughs> oké. Okay. Ja, en dat op vaak <laughs> ja Lekker positief. Nou ja, nee, maar de Devin is altijd leuk om uh, in de uitzending te hebben natuurlijk. Ja, en uh, we gaan wat, uh, wat uh, mensen bellen nog. Uh, ja, ik weet Cecile uh, weet ik uit mijn hoofd. Cecile, ook van Zandvoort uh, uh, voor jou? Ja. Uh, dat, nee, is het die, die, nee, ja, dat is toch ook geweest? Ja, dat was een andere Cecil. Oh, een anders, andere Cecil. <laughs> nee, okay. deze is wat jaartjes jongen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, nee, die, die gaan we ook nog eventjes bellen. En uh, ja, ik, ik moet nog even in de agenda kijken uh, wie we nog meer hebben staan. Want dat is, uh, stel is dat een beetje veranderd. Dus. Ah. en je weet dat het carnaval is? Ook uh, dat is uh, vandaag begonnen. Dat is begonnen, ja, ja gisteren eigenlijk al. vorige week al, hè? Dus, de uh, al op de, aan de andere kant, hè?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 Dat is ja, ja, ja. in de stoet, zeg maar. Ja, ja. Volgens mij was het in het oosten van het land, uh, dacht ik. Richting Drenthe, die kant op? Ja, sowieso die kant op, ja. Zeker weten. Ja, ja. Nou, veel plezier zometeen met ja. uh, Entertainment View. Dankjewel. En dan kunnen ze ook weer plaatjes aanvragen. Ja, eventjes naar je Dankjewel. En volgende week zijn uh, wij er weer, Richard. Ja, ja zeker weten. Is Dankjewel heller. weer uh, voor uh, de dag. En uh, ja ik sluit toch weer even af uh, met uh, Beste deze... Beste vrienden, hier ben ik weer... Mee was moeder zei keer op keer.